Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Oostenrijkse wintersportplaats Leg worden tien mensen vermist. Door een lawine raakten ze bedolven onder de sneeuw. Er zijn zo'n 200 hulpverleners op de been om de vermisten te zoeken. Ook zijn helikopters en getrainde honden ingezet. Eén iemand is gewond onder de sneeuw vandaag gehaald. De sneeuwmassen kwam rond drie uur vanmiddag in beweging. De afgelopen dagen viel er veel sneeuw in het gebied.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 Joop Glimmerveen, de voormalig leider van de Nederlandse Volksunie, is overleden. Hij leidde de extreemrechtse NVU tussen 1974 en 2000. Glimmerveen deed mee aan lokale en landelijke verkiezingen... maar wist nooit een zetel te behalen. Hij haalde verschillende keren het nieuws door zijn openlijke verheerlijking van Hitler... en zijn negatieve uitlatingen over mensen met een migratieachtergrond. Joop Glimmerveen is 94 geworden.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 De Britse koning Charles heeft in zijn eerste kersttoespraak stilgestaan bij het overlijden van zijn moeder. Ze overleed begin september en sprak het volk sinds 1957 elk jaar toe met kerst. En sinds George Chapel, waar Elisabeth is begraven, bedankt hij voor alle steun van de afgelopen tijd. Charles zei dat kerst een moeilijke tijd is voor iedereen die geliefde heeft verloren.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 Met men nu... Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1522. En het is Christmas Show. Ja, ja. Een echte, helemaal... Peaceful Radio Show gewijd aan kerstmuziek. Holiday season, zullen we maar zeggen... Eens even kijken, dat doen we met uh, ja, de volgorde, zoals het destijds allemaal is binnengekomen. En dat is met uh, Catherine Marie Charlton. Zij bijt de spits af met Simple Gifts. Het is een beetje, um, nou, allemaal piano, maar dat gaat goed komen. Dan Dan Kennedy en we hebben natuurlijk uh, nog wat uh, een Nederlandse, twee Nederlandse. En dat is uh, Christel veraard met een uh, Angels We Have Heard on High van het album A World of Christmas. En dat is een vocaal nummer. Een kerani met de prachtige nummer A Christmas Wish. En dat was uh, destijds een single. Ik dacht een jaartje of twee terug. Ik hoop dat je hele mooie kerstdagen hebt. Ik zou zeggen geniet ervan. Rust lekker uit. Kom bij. En ik wens je heel veel luisterplezier bij je. Peaceful Christmas radio show. Om maar, ja, wat te noemen. And this is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season. And still.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 wishing you the happiest of holidays.